Vijf uur, het NOS-journaal, Mark Visser. Veroordeelde John Demjanjuk hoeft niet de cel in. Koninklijk Huis publiceert eerste financiële jaarverslag. En Nederland en Peru sluiten uitleveringsverdrag. <tomst> John Demjanjoek, die vanmiddag tot vijf jaar werd veroordeeld... gaat niet de gevangenis in. Van de rechter mag hij het hoge beroep dat zijn advocaat heeft ingesteld... buiten de gevangenis afwachten, omdat hij al twee jaar in voorarrest heeft gezeten. Ook is er volgens de rechtbank geen gevaar dat de 91-jarige Demjanjoek vlucht... omdat hij als stateloze nergens heen kan. Demjanjoek werd door de rechtbank in München tot vijf jaar veroordeeld... voor medeplichtigheid aan de moord op 28.000 Joden in het vernietigingskamp Sobibor...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 Ook wordt aandacht besteed aan de werkzaamheden... die wat meer achter de schermen plaatsvinden... zoals overleg met ministers en het ontvangen van ambassadeurs. Burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom roept klanten van telecombedrijf KPN op... aangifte te doen tegen het bedrijf. Aanleiding zijn uitspraken van een van de topmannen van KPN... tijdens een bijeenkomst voor investeerders. KPN blijkt in staat te zijn het internetverkeer van zijn mobiele klanten... af te tappen en te analyseren. Het bedrijf kan zo zien welke klanten bijvoorbeeld bellen via internet en voor zulke diensten extra geld vragen. Bits of Freedom zegt dat KPN in strijd met de wet handelt omdat het aftappen van gegevens strafbaar is. De organisatie spreekt van een vergaande inbreuk op de privacy van de abonnees. KPN zegt in een reactie dat het internetverkeer van klanten alleen wordt geanalyseerd en dat er niet daadwerkelijk naar de inhoud wordt gekeken. Nederland en Peru hebben een uitleveringsverdrag gesloten. Dat betekent dat landgenoten die in het Zuid-Amerikaanse land zijn veroordeeld... mogelijk een deel van hun straf hier mogen uitzitten. Iedere gevangene kan daartoe een verzoek indienen bij de Peruaanse autoriteiten. Nu zitten er 117 Nederlanders vast. De meeste van hen in de hoofdstad Lima vanwege drugsmokkel. Een van de gedetineerden in Peru is Joran van der Sloot. Hij zit vast op verdenking van moord op een jonge vrouw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 De Bankiro loterij is verbaasd over het plan van de VVD voor een cultuurloterij. En daarmee kan de culturele sector volgens de VVD een deel van de geplande bezuinigingen van 200 miljoen opvangen. In een reactie zegt de bankiro loterij dat ze de opbrengst al lang ten goede laat komen aan culturele doelen. Zoals de kunsthal Rotterdam en het Rijksmuseum. Volgens de Belangenvereniging Kunsten 92 kan de opbrengst van de loterij de bezuinigingen nooit compenseren.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 De zesde etappe in de Ronde van Italië is gewonnen door de Spanjaard Ventoso In de rit van Orvieto naar Fiuci versloeg hij onder andere Alessandro Petacchi. De roze leidenstrui blijft in handen van raborenner Pieter Wening. Het weer. Vanavond en vannacht is het wisselend wolkt en het is vrijwel overal droog. Morgen overdag zijn er perioden met zon en is er vooral in de middag kans op een bui. Het wordt 13 graden langs de kust tot 18 in het oosten en er staat een matige zuidwestenwind. Dagen daarna is het bewolkt, buig en vrij fris. ABB Verkeersinformatie. Het is iets minder druk dan normaal op donderdagmiddag. Met nu 50 files, 185 kilometer. Ze staan vooral rond Amsterdam en Rotterdam. Wat langere file op de ring van Amsterdam. De A10 tussen Diemen en Sloten, 9 kilometer. Dat heeft te maken met een ongeluk op de andere rijbaan. De weg is weer vrij, maar tussen Westpoort en Sloten staat nog 6 kilometer richting Den Haag. Op da 12 Utrecht naar Oberhausen ging het eerder vanmiddag ook mis. Ook daar is de weg alweer een tijdje vrij, maar tussen Arnhem Noord en Duiven zat nog 6 kilometer. Op Da 50 Arnhem Ossen, wat langere file tussen Knap het Grijzoort en knap het Valburg 7 kilometer. En in Brabant tenslotte een file op de A58, Breda Eindhoven, tussen Gorle en Moorgestel 6 kilometer. Ademhalen lijkt vanzelfsprekend, maar is dat niet altijd. Bent u regelmatig benauwd?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 Macro, gemak dient ondernemer. Dat is het macro pashoudervoordeel. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdiep. Zes minuten over vijf, goedemiddag. Minister Leers praat in Brussel over de grenzen van Europa. In hoeverre er meer gecontroleerd moet worden. U hoort hem zo. Ik sta hier in naam van mijn vader Bernard Wolfgang Helman. Een zachtaardige en kwetsbare man die door gasverstikking om het leven kwam op 2 april 1943 in Sobibor. Met die woorden begon zoon Paul Helman zijn requisiteur. Hij was mede-aanklager in het proces tegen John Demjanjoek. Meneer Helman, goedemiddag. Goedemiddag. De uitspraak schuldig, vijf jaar cel. Maar in afwachting van hoger beroep komt de veroordeelde uh, voorlopig op vrije voeten. Wat is uw reactie? Nou, dat laatste is een normale procedure. Dat is niet uh, bijzonders. Als is nou eenmaal tot iemand echt helemaal een hoger beroep veroordeeld is... ...is hij natuurlijk in zekere zin een vrij man. Maar wij zijn heel erg blij. Ik ben heel erg blij met de, de veroordeling. Het feit. dat Een zogenaamde kleine figuur in dit hele proces van vernietiging... ...dat daar anderhalf jaar uh, met grote aandacht naar gekeken is... ...naar zijn rol daarin. En dat nu een veroordeling is uitgesproken... Dat vind ik een heel belangrijk punt. Hij kwam aan een paar dagen voor mijn vader daar aankwam. En hij kwam daar met hele andere bedoelingen dan mijn vader. Hij was een deel van de moordmachine en mijn vader was het slachtoffer. Dus ik vind het toch heel erg belangrijk dat ik uh, nu er getuige van ben dat een veroordeling is uitgesproken. Het ging u primair om het woordje schuldig. Schuldig. Ja, wat voor straf? Dat is voorkomen om onbelangrijk. Dus dat uh, speelt voor mij en voor de meesten hier geen enkele rol bij iemand van deze leeftijd. zulke dus de processen hadden natuurlijk uh, lang geleden gevoerd moeten worden. Maar het feit dat ze nu gevoerd worden is toch een heel belangrijk iets. Het feit dat er zo'n ongelofelijke misdaad is begaan... en ook mensen die daar een kleine rol in speelden... dat heeft de rechter ook vandaag trouwens benadrukt, dat dat uh, toch heel van groot belang is voor het geheel. Want hun rol... Zonder hun aanwezigheid was uh, de moordmachine tot stilstand gekomen, natuurlijk. Wat dus, was voor u als zoon, als mede-aanklager in dit proces, het belangrijkst? Nou, het feit dat hij terecht stond, simpelweg. Uh, iedereen die nog uh, daar een rol in heeft gespeeld. en die nog te vinden zou zijn. is het de moeite waard dat ik uh, terecht moet staan en zich moet verantwoorden. Voor zijn daden. Het is natuurlijk een ongelooflijk iets wat er gebeurd is. En dat uh, ik kan het je het niet meer voorstellen. Alleen vandaag werd het weer heel erg voelbaar. Het was veel emotioneler dan wij ons voor mogelijk hadden gehouden. Want de rechter trok het meteen in een, uh, in een, breder, in een breder perspectief. En noemde ook uh, alle treintransporten die in die tijd uh, kwamen: dat hij daar aanwezig was. En noemde ook de namen van degene. Uh, daar, uh, aangevoerd werden, althans van, degene, van de betrokkenen, van de mede-aanklagers. Mm. Dus ik hoorde opeens, ah, de, wat in de eerste trein zat, het was een, als een stroomstoot eigenlijk. En dan kwam dat over. Het was een enorm emotioneel moment, moet ik zeggen, in zo'n rechtszaal. Zijn naam daar te horen uitspreken, op deze manier. Wat dacht u toen? Ja, dan denk je niet, niet veel, dan uh, word je toch, ondanks alles, uh, dat je, als je dat niet wil, niet veel toelaten, wil toelaten, word je overman door emoties natuurlijk. Dus uh, je denkt dan niet zo ontzettend veel. Alleen dat we natuurlijk ook door deze goede uitspraak in onze optiek uiteindelijk niets veranderd is. Het verschrikkelijke uh, feit is natuurlijk niet ongedaan te maken. En het blijft even erg dat het gebeurd is. Niet alleen met mijn vader natuurlijk, maar met duizenden mensen. Het, in... het is een ongegooid iets natuurlijk. In uw requisitor stelt u de vraag waarom werkt u actief mee aan de beestachtige moord op mijn vader die ik sinds mijn achtste jaar heb moeten missen. Hebt u een antwoord op die vraag gekregen? Nee, dat is het verschrikkelijke natuurlijk en het onbevredigende uiteindelijk uh, van zo'n zaak dat uh, degene die aangeklaagd wordt natuurlijk geen woord heeft gezegd. Of niet natuurlijk, hij heeft geen woord gezegd en hij heeft gebruik gemaakt van zijn recht uh, tot zwijgen. Maar hij heeft ook helemaal niets uh, gezegd en hij had natuurlijk toch nog iets kunnen zeggen. Zoals ik ooit mijn requisiteur ook zei, al, was het, al waren er maar een paar woorden geweest. En het zou toch een heel wat uitgemaakt hebben en ook voor zijn eigen ziel, denk ik. Het zou toch fantastisch zijn geweest als hij aan het eind van zijn leven de kans had genomen om nog iets uh, naar buiten te brengen. Van uh, wat hem uh, bevangen heeft in die tijd. Dat geeft het een onbevredigend einde ook een klein beetje? Nou, ja, in dat opzicht uh, natuurlijk wel, ja. Je had gehoopt dat hij ook voor zijn eigen zielen hij, uh, de kans zou hebben genomen om uh, nog enigszins uh, ja, schoon schip te maken. Op, op, op, voor zover dat mogelijk is, natuurlijk. Maar het lijkt mij een laatste kans geweest te zijn, maar die heeft hij niet genomen. Is er in zekere zin toch een hoogstuk van uw leven afgesloten, ook al valt het verleden nee. natuurlijk nooit te begraven? Nee, het valt nooit te begraven. Ik denk Afgesloten zal zijn? Nee, nee, nee, zeker niet. Maar ik ben blij dat ik uh, deze hele kleine rol heb kunnen spelen. En ik heb afgelopen jaar toevallig een onderzoek gedaan. Uh, was ik in de gelegenheid door allerlei toevalligheden om dat te doen, helemaal naar de laatste uh, fase van mijn vaders. Dus en het Praat wat hem gepleegd is, de politiemannen die hem hebben opgepakt, en dit is eigenlijk het sluitstuk daarvan. Dus wat dat betreft vind ik het uh, een afronding, toch wel, ja. Dat kan ik toch wel zeggen. Ik hey, dank u, Paul Helman. Ja, ik, ik dank u. Dank u wel. Paul Helman, mede aanklager in het proces tegen Demjan Joekmeer. Over dit proces op onze website nos.nl. Na zijn etappezege van gisteren reed Pieter Wening vandaag in de roze leiderstrui naar Fuji. In de zesde etappe van de Giro d'Italia probeerde Wening zijn koppositie te verdedigen. Verslaggever Gio Lippens. Gio, is dat gelukt? Het is gelukt. Hij heeft zijn ja. roze trui behouden. Hij kwam zelf trouwens als 27 e over de finish in het peloton. Geen breuken in het peloton. Dus betekent gewoon dat hij die roze trui behouden heeft. Omdat ook. Uh, bij de eerste drie plekken geen renners zaten die heel dicht bij hem zaten in het klassement. Want dan krijg je weer seconden Dus Wening blijft gewoon in het roze. En de overwinning vandaag was niet voor hem, maar voor een Spanjaard. Dat was voor een Spanjaard, voor een sprinter, voor uh, van, uh, Ventoso, Francisco Ventoso van de Movistar ploeg. Dat is een Spaanse ploeg, uh, dit jaar nieuw in het uh, peloton. Natuurlijk een opvolging van een uh, goede oude uh, ploeg. En hij won de sprint toch tamelijk opmerkelijk van uh, Alessandro Petaki. Je krijgt dan meteen na afloop uh, de vraag van mensen van ja, is het verkocht? Want uh, Petaki die hield toch de benen stil uh, een metertje, twee metertjes uh, voor de finish. Maar ik had het idee dat uh, Petaki echt uh, helemaal kapot zat. Omdat die aankomst vanaf 20 kilometer voor de finish toch langzamerhand omhoog ging. En dan maar omhoog ging. De meeste sprinters er al af. Geen Cavendish uh, hebben we gezien. Geen Robbie McEwen. Uh, ja, en dan uh, uiteindelijk komt het op zo'n uh, sprint aan. En denk ik dat Petaki net iets te vroeg op kop kwam, waardoor hij uh, het beste eraf had ja, en op moest geven vlak voor de finish. Ja, hij moest min of meer uh, ja, de benen stil houden vlak voor de finish. Hij had het gewoon niet meer. Roberto Ferrari voor de volledigheid, prachtige naam trouwens voor een sprinter. Die werd uh, derde. Ja, en dan niet eerste. Maar goed, dat gebeurt Ferrari wel. wel vaker natuurlijk. <laughs> Zegt de Giro is natuurlijk ook veel in het nieuws de laatste dagen vanwege de valpartijen. Gisteren ook een paar rotte valpartijen. Hoe ging dat vandaag? Nou, de stress die zit er toch aardig in in die Giro. En iedereen die was toch een beetje met uh, angst en beven. Had hij toch tegemoet gekeken naar deze etappe. Maar uh, het ging allemaal goed. Uh, mooie brede wegen. Niet al te lastige stukken. Zeker geen sterrata hè, zoals dat in Italië heet. Dus die crevelwegen. Die, die dat uh, betekent dat er eigenlijk niks geks gebeurde. Een paar kleine valpartijtjes maar uh, niks aan de hand. En uh, ja, wat dat betreft heeft iedereen toch redelijk opgelucht adem gehaald vandaag. Ja, maar toch uh, zijn er een aantal etappes waar ze nog voor vrezen binnen de Giro. Uh, de de discussie over de veiligheid gaat nog steeds door. Ja, er is één berg uh, en dat is uh, de, de etappe die we krijgen verderop in de Giro in de Dolomite in de richting van de Monte Crostis. Dat is de ene laatste berg van de etappe die finisht op de Zoncolan. De Koninginnenrit. Nou, en daar, uh, ja, daar heb ik inderdaad beelden van gezien van die berg. Nou, daar wil, je, daar wil je absoluut geen peloton wielrenners overheen sturen. Vooral die afdaling is levensgevaarlijk. Heeft de organisatie wel gezegd, we gaan daar netten spannen. Maar ja, dat lijkt me gewoon een ongelooflijk onprettig idee als wielrenner: dat je weet uh, dat je er wel eens uit kunt vliegen. En misschien hopelijk door zo'n net uiteindelijk wordt opgevangen. Dus er wordt over gesproken om die ene laatste kool eruit te halen, zodat ze meteen beginnen met de klim van de Zonkolan. Ja, en dat zou Pieter Wening uh, wel goed vinden. Laten we even naar hem luisteren. Kijk, als het echt uh, gewoon een, een, een afdaling is met veel rafijnen, zonder, uh, zonder vangereels en, uh, en geitenpaden, zeg maar, ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Dat, uh, ik bedoel, ja, het uh, moet, uh, moet ook niet ten koste van alles gaan natuurlijk. Ik bedoel, uh, dus nou, uh, nou is er weer iemand overleden en uh, ja, dat, uh, dat hoop ik uh, de eerstkomende tijd niet meer te zien natuurlijk, uh, of nooit meer te zien. Dus, uh, ja. Als het, uh, daar, daarmee, uh, dat ze er iets aan kunnen doen, dan is dat natuurlijk een goed ding. Ja, daar is hij dan blij om, Pieter Wening. Maar je hebt ook nog de Etna. Uh, zondag moeten de renners uh, die vulkaan twee keer over. Um, nou ja, niet helemaal over natuurlijk. Maar um, die is alleen afgelopen nacht weer actief geworden. Gaat die rit wel door? Nou, die rit gaat voorlopig door. De organisatie zegt dat er niks aan de hand is. Uh, ze hebben het uh, stof de as. Uh, proberen ze zoveel mogelijk van de weg te krijgen. Ja. Maar ja, uh, als zo'n vulkaan actief is... en ze moeten hem twee keer op, hè. Vlak voor het einde van de etappe gaan ze... Hem vanaf de zuidkant eh, nemen. Dan gaan ze weer een stuk naar beneden in de richting van de kust. Draaien ze eromheen en pakken ze hem gewoon nog even van de andere kant. Dus eh, ja, ik bedoel, als het woord dansen op de vulkaan ooit van toepassing is geweest, dan is het in deze Giro wel. Gio Lippens, dankjewel. Straks alles wat u wil weten over de kosten en activiteiten van het Koninklijk Huis. Meneer Remeijer was het jaarverslag. Voor de files hebben we bij de ANWB vandaag René Passet. Het staat normaal gesproken op dit tijdstip zo'n 250 kilometer. En nu komen we niet verder dan 175. Dus het gaat een uh, klein beetje beter. Maar toch genoeg, files. Het zijn er 45. Uh, de twee langste, de A10 tussen Diemen en Sloten, 9 kilometer. Dat heeft te maken met een ongeluk eerder vanmiddag op de rijbaan naar Den Haag. Dus er viel wat te zien. De A50 arnhem os tussen knap het Grijzoord en knap het Eewijk. Daar staat vanmiddag 9 kilometer. En het treinverkeer dat ligt stil tussen Tilburg en Oosterwijk. Dat heeft een, uh, te maken met een aanrijding daar. De vertraging volgens ProRail is meer dan een uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carrasso en Tim Overdik. Een paar leuke trivia weetjes over het Koninklijk Huis. De koningin bijvoorbeeld tekent alle wetten persoonlijk... en verdient per jaar 828.000 euro. Samen met prins Willem-Alexander en prinses Maxima... had ze vorig jaar 250 openbare optredens. Die laatste twee, Maxima en Willem-Alexander... hebben trouwens gewoon een mobieltje. staat allemaal in het jaaroverzicht van het Koninklijk Huis. Vandaag gepresenteerd. En Koninklijk Huis-verslaggever Menno Reemeyer heeft het gelezen. Maar dan denk ik als journalist. Menno, wordt er ook echt opening van zaken gegeven? Nou, daar hoop je altijd wel een beetje op, natuurlijk. Eh, is misschien ook wel de bedoeling, maar het valt toch wat tegen, hoor. Eh, er is de laatste jaren veel kritiek geweest, vooral vanuit de politiek. Wat doen ze nou eigenlijk allemaal? Wat kost het wel niet? Hebben we vorig jaar ook gezien, hè, het jaar waar het over gaat... 2010, rond de kosten van de Groene Draak, de jacht van de koningin. Ja, kosten waarvoor de belastingbetaler moest opdraaien... werd altijd gedaan door Defensie namelijk, zat in de Defensiebegroting. Ja, daar kwam protest tegen, want het bleek eh, dat die boot... Ook ook nog eens voor groot onderhoud moest, kostte enkele tonnen. En dat wilden we allemaal wel eens duidelijker zien. Nou, dat is allemaal geregeld. Uh, stond al in het jaarverslag van de koning. Hè? Dat is wat anders, het jaarverslag. Dit is echt een overzicht. Wat nu wel aardig is om te lezen. hoe daar dan binnen het Koninkrijk Huis toch over gedacht wordt. In het paragraafje over de Groene Draak staat namelijk. In 1996 is afgesproken dat het reguliere onderhoud en de exploitatie van de groene draak ten laste komt van de staat en wordt uitgevoerd door het marinebedrijf. Nou, met betrekking tot het groot onderhoud dat na 52 jaar noodzakelijk is, heeft de koningin aangegeven dit zelf te betalen. Kortom, eigenlijk had ik het niet hoeven te betalen, Staat er, maar dat doe ik nu toch. Heel slim. Vorig jaar was ja. natuurlijk ook veel te doen over de invloed van de koningin bij de kabinetsformatie in de zomer. Staat daar wat over in? Ja, er wordt, uh, nou ja dat, ook, dat is ook weer zoiets. Uh, op het oog wordt het feitelijk uitgelegd wat de rol van de koningin is. Maar dan moet je ook weer even toch iets beter lezen... en, en met wat meer uh, uh, zin naar de zinnen kijken. De eerste zin is namelijk de volgende. Als na de verkiezingen blijkt dat de Tweede Kamer geen debat wil voeren... om richting te geven aan de kabinetsformatie... begint de koningin met het consulteren van haar vaste adviseurs. Met andere woorden, als jullie je werk niet doen, moet ik het wel doen. Kortom, het ligt aan de partijen zelf dat de koningin haar invloed moet uh, aanwenden. Maar die Invloed, dat, dat lees je dan ook, een proefje dan ook alweer. ligt niet alleen natuurlijk bij die uh, formatie, want dat staat er dan ook in. Het is bekend dat uh, iedere maandag de premier thee gaat drinken op uh, Paleis Huis en Bos, waarvan we trouwens ook vaak dachten dat het Noord-Einde was, maar het is dus Huis ten Bos. Uh, op maandagmiddag om de zaken door te nemen, daar praat ze uh, geregeld met hem, iedere maandag dus, maar dat zullen minder mensen weten, uh, mensen die het allemaal volgen wel, maar ze praat ze kan met iedere, iedere bewindspersoon, kan ze praten en dat doet ze ook. Oké. Okay. Maar voor wie is dit overzicht dan bedoeld, dit jaarverslag? Ik denk... Um... Voor ieder eigenlijk die geïnteresseerd is, als ik het zo lees. Het is um, niet zozeer een politieke of financiële verantwoording. Um, die is er meer voor de goede verstaan. De financiële verantwoording ligt ook in dat jaarverslag van de koning. Het is een heel ander stuk. Um, maar het, geeft wel, het moet een beeld geven van wat met name de koningin... en wat Willem-Alexander en Maxima zo'n heel jaar doen. Uh, werkbezoeken uh, worden in het kort uh, besproken. Zoals uh, de prins in Oeruskan, de prinses bij een bijeenkomst over geld. De koningin die meedoet aan de vrijwilligersdag. Staatsbezoek aan Noorwegen was afgelopen jaar. Ook het bezoek aan de NOS wordt nog eventjes aangerefereerd. Al dat soort zaken, dat, dat staat er dan in. Geeft aan wat voor werk ze, ze, ze zo al doen. Om omlezen met mooie foto's en uh, tal van, van kleine weetjes. B bijvoorbeeld, wat gebeurt er met de brief die je aan de koningin schrijft? Ja, wat gebeurt er mee? <laughs> ja, ja ik, ik zou denken, die gaan op een hoop. Uh, daar hoor je nooit meer wat van. Nee, ze worden allemaal serieus bekeken door het dienst Koninklijk Huis. Doorgegeven ook uh, aan, aan de koningin. En dan weer aan de betrokken minister of staatssecretaris. En die moeten dan ook weer terugrapporteren aan de koningin wat ermee gebeurd is. Nou, de meeste van die brieven gingen afgelopen jaar over... is ook wel een beetje logisch, schuldbemiddeling, huisvesting en uh, ook blijfsvergunningen, uh, Maar er staat nog meer te lezen. Er staat ook te lezen dat de koningin afgelopen jaar 500 wetten en maatregelen van bestuur heeft ondertekend en 3000 koninklijke besluiten. Dus iedere dag gaat er een pakket, een hele stapel naar het paleis en moet de koningin die tekenen. Doet ze dat allemaal zelf? Ja, dat is allemaal volgens wet geregeld. Moet ze allemaal met haar eigen vulpen doen. Ja. Hoe staat het met dat mobieltje van de prins en prinses? Ja, ja die, die, die, het viel mij op. Ik wist het niet, moet je heel eerlijk zeggen. Ook nooit eigenlijk bij stilgestaan, maar waarom ook niet? Het staat in een bijzin. Uh, je weet nog dat premier Rutte kort na zijn aantreden een bezoek heeft gebracht aan de Willem-Alexander... en Maxima de Eikenhorst om eens kennis te maken. Nou, dat staat allemaal keurig vermeld. Mooie foto erbij. Maar daar staat dan... De prins en prinses hebben met de minister-president gesproken over formele zaken... zoals de voorbereidingen voor het officiële bezoek aan Vietnam in 2011. Ging trouwens niet door. Maar ook de mobiele telefoonnummers werden uitgewisseld. Nou, dus dat we het even weten. Je moet er even op letten, maar er staan er toch aardige dingen in. Vlot geschreven, veel foto's, zei ik al. En uh, ja, je moet even de tijd voor nemen, want het is wel 164 pagina's uh, dik. Uh, bedankt voor het lezen, Menno Reenmeijer. Want jouw conclusie onderaan de streep staan: de totale kosten 38 miljoen euro 824.000. En een uitgebreid verslag daarvan op onze website, geschreven door Menno Reijmeijer op nws.nl. We gaan naar verslaggever Roel Pauw, die is in Düsseldorf waar die de drie J's volgt. Die vanavond meedoen aan het Eurovisie Songfestival. De boekmakers zien deze Nederlanders nog niet als favoriet. Die denken dat het bij de halve finale blijft. Roel, eh, maar dat wil er denk ik bij de meegereisde fans niet in, hè? Nou, dat hangt er vanaf wie je spreekt. Ik sta hier nu uh, bij zo'n uh, tafeltje uh, met uh, bier en braadworst. te praten met Sjoerd, Maura en Saskia. En die geven echt geen stuiver voor de drieës. Ze vinden het liedje niet catchy genoeg. Uh, geen uitstraling. Dus nou, eigenlijk een kansloze operatie. Maar ze zijn hier wel. En volgens mij hebben ze het nu al enorm naar hun zin. Ja, dus, uh, nou, de sfeer moet er nog even inkomen hier zo. Maar we zijn vooral vol verwachting van wat straks komen gaat in die grote zaal. En die verwachting geldt dan het hele gebeuren... maar niet zozeer de prestaties van uh, onze inbreng. Nee, wij zijn al jaren fan van het Eurovisie Songfestival... en niet zozeer van de Nederlandse inzendingen. Ja, dat is ook veilig natuurlijk, hè, want Nederland doet het niet zo goed de afgelopen ja. jaren. En dat hoeft ook niet voor ons. Feest. Nee? Een feest wordt het sowieso, wie er wint. Ja, en um, hoe, hoe um, beleefden jullie die Songfestivals tot nu toe? Want nu heb je de gelegenheid om er zelf bij te zijn. Maar vorig jaar bijvoorbeeld, hoe zag dat eruit? Vorig jaar zaten we gezellig bij Saskia thuis op de bank... met partners en, uh, en kinderen zelfs. Kinderen in de maak ook nog zelfs. En met formuliertjes erbij. Uh, waar, uh, dan gaan we ook alle, alle, alle liedjes scoren op uh, uiterlijk en uh, uh, zang en al dat soort dingen. En dan uh, tellen we de punten op. En jullie uh, letten ook in het bijzonder op de mannen, begreep ik? Nee, de mannen letten in het bijzonder op de vrouwen. Zo moet je het zien. Ja? Ja. En daar zijn ook punten mee te verdienen... Hoe ze ja. eruit zien. Ja, precies. Daar kunnen, kunnen ze de mannen kunnen de daar ook uh, punten aan uitdelen. Ja, maar ja. geen probleem met de Balkan inbreng uh, van de laatste die... jaren. De Balkan inbreng is goed, Sjoerd? Ja, nou, die mag wel zijn uh, doorgaan. <laughs> <Ja>. <laughs> Ik vind het ook persoonlijk heel jammer dat uh, Chesity uh, destijds niet is <laughs> gegaan uh, van Nederland. Hmm. ja. Dat, uh... hey, en uh, jullie zitten dus op de bank met uh, formuliertjes. Proberen uh, de, de scores uh, bij te houden. Zijn jullie een beetje goed in het voorspellen van de uitkomst? Nou, de laatste jaar wel. Uh, behalve Nederland, die, die hebben we toch altijd wel in de, de top 5 staan. Maar uh, ja, daar slaan we de plank altijd volledig mee mis. Mm -hmm. dus, uh, maar uh, over het algemeen doen we het goed. Lena hadden we goed voorspeld. Het jaar ervoor hadden we het ook goed voorspeld. Dus uh, nou, we zien het dit jaar wel. Nou, dan uh, nog even de voorspelling van voor vanavond. Even heel kort. Uh, ja, helaas denk ik dat Nederland niet doorgaat. Sorry. Wie is jullie favoriet? Noorwegen. Ja, Noorwegen, maar dat kan al niet meer. Nee, niet. Dat was Noorwegen, maar die ligt er al uit. Dus ze zaten niet goed roepen. Nou, weet je wat, we gaan het gewoon zien. De 3J's en alle concurrenten vanavond. Het Songfestival, halve finale in Düsseldorf. En weer is er opschudding onder internetters over KPN. Het telecombedrijf blijkt mobiele internetters op de voet te volgen. Op Twitter gaat de oproep rond om het abonnement op te zeggen. Boze klanten dus, werd versloten. Wat, ja, wat er het uh, KPN uh, wordt eigenlijk sinds een paar weken nauwlettend in de gaten gehouden... door uh, alle internetgebruikers. Dat uh, komt uh, omdat ze een paar weken geleden hebben aangekondigd... die populaire mobiele internetdiensten zoals Skype en WhatsApp... zwaarder te gaan uh, belasten. Maar wat bleek nou vandaag? Dat KPN een van de eerste providers ter wereld is... Die die heel gedetailleerd kan zien wat internetters aan het doen zijn. Normaal zie je alleen uh, als je kijkt van wat voor mensen op bijvoorbeeld jouw homepage zijn geweest. een IP-adres en je kan de internetpoort kan je ontdekken. Maar er is een programma dat heet DPI, Deep Packet Inspection. En daarmee kan KPN precies zien. welke programma's een internetter gebruikt. En zo weten ze ook precies welke programma's populair zijn. En uh, daar zijn ze best trots op bij KPN. De directeur Mobiel Nederland van KPN, Visser, die zei het op een bijeenkomst voor investeerderen. Uh we are able to identify what when there's net deep packet inspection by what is actually the the destination of specific data packages that go along. We are the very first uh, operator I understood in the world who has actually built that capability. So I think that is indeed also a new world that we go through. And when uh people want to make use of that particular services and make use of the, the kind of highway that we have built. Towards those applications, then, then we will charge a Mobile Void bundle price for it. Ja, het was een beetje, uh, laat maar zeggen, investeerders Engels. En, maar hij legt legde toch uiteindelijk uit van hoe, hoe het in elkaar zit. Ze zijn dus in staat om het compleet te volgen. en weten dus wat je doet. Dus is de internetgemeenschap boos op Twitter? Zijn ze snel? Is het is makkelijk om te klagen daar, maar waar zijn ze eigenlijk precies boos over? Nou, ze zeggen uh, KPN bespioneert ons. Uh, zeggen ze Big Brother KPN. Er zijn mensen die zeggen we moeten ons abonnement opzeggen. Uh, de privacy is in het uh, geding. En dan kom je ook altijd snel uit bij een organisatie als Bits of Freedom die zeggen van nou ja de organisatie uh, roept de mensen op om naar de rechter toe te gaan, want die zegt ja uh, ze komen eigenlijk aan onze privacy. Ze komen aan gegevens waar ze niet aan mogen. Ja, was een reactie van KPI, Nou, die hebben net een verklaring uitgedaan. Uh, Ik heb hem hier voor me. Uh, ze zeggen: ja, het is ten onrechte dat de indruk is ontstaan dat uh, de abonnees worden afgeluisterd. Of dat we dataverkeer inhoudelijk uh, bekijken. Deze indruk is onjuist. Maar we hebben het wel gebruikt: vooral om de WhatsApp gebruiken. Dat hele populaire gebruik, om dat de afgelopen maanden te analyseren. En m, ze zeggen het niet met zoveel woorden, maar zeggen ze: de techniek van DPI zou in de toekomst ingezet kunnen worden om facturering mogelijk te maken, oftewel om Rekeningen zodanig te splitsen dat als je een bepaald uh, internet gebruikt hebt... En daar ook een bepaald bedrag bij uh, te, uh, te, te doen. Oftewel net een beetje als een kabelabonnement. Uh, je hebt een goedkoop pakket, een iets duurder pakket en een nog duurder pakket. Dus hoe meer bytes je gebruikt, hoe duurder je pakket kan worden. Deep Packet Inspections. Kan Onthoud dat woord. Ik had nooit van gehoord. Dank je wel, Best versloten. is 4. Op 12 mei 2007 ging Arthur Wievering van start met Totzo, een bedrijf dat fietstours aanbiedt door Den Haag. Vandaag, 12 mei 2011, is Arthur dus precies 4. De Goudse Verzekeringen feliciteert hem daar graag mee. Ben je net als Arthur ook al een paar jaar ondernemer of ben je net gestart? De Goudse biedt verzekeringen die passen bij wat jij als ondernemer nodig hebt. Want wat je ondernemersleeftijd ook is, de Goudse helpt ondernemers verder. Kijk maar na op goudse.nl.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 Een de delegatie van de Libische opstandelingen wordt morgen ontvangen in het Witte Huis. Ze praat onder meer met de nationale veiligheidsadviseur Tam Danalin en met leden van het congres. Een ontmoeting met president Obama staat niet op het programma. De Libiërs zijn lid van de Nationale Overgangsraad die de opstand tegen kolonel Gaddafi leidt.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 Aanleiding zijn uitspraken van een van de topmannen van KPN tijdens een bijeenkomst voor investeerders. De topman vertelde dat KPN in staat is het internetverkeer van zijn mobiele klanten af te tappen en te analyseren. Bits of Freedom zegt dat KPN in strijd met de wet handelt omdat het aftappen van gegevens strafbaar is. En dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Het weer. Willemijn Hubert op dit moment zitten er in het uiterste oosten van het land nog een aantal buien die soms gepaard gaan met onweer. Vanuit het westen klaart het al flink op en dan wordt het ook overal droog. De temperatuur ligt nu op zo'n 15 graden. Vanavond trekken de buien het land uit richting Duitsland en wij gaan een overwegend heldere nacht tegemoet. En het koelt daarbij af naar zo'n 10 graden aan zee en lokaal 6 in het oosten. De wind is zwak tot matig uit zuidwestelijke richting. Morgen, vrijdag dus, beginnen we de dag met flink wat zon... maar aan het eind van de ochtend ontstaan er weer stapelwolken. Er is een hele kleine kans op een bui. De temperatuur loopt op tot 15 graden aan zee en 19, lokaal 20 in het binnenland. De wind die blijft onveranderlijk, zuidwestelijk en matig van kracht. De dagen naast de buikans een stuk groter... en alhoewel de zon er absoluut ook nog bij komt... wordt het met gemiddeld 15 tot 16 graden een stukje frisser. AWB en Verkeersinformatie. Een ongeluk op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Muiden. 4 kilometer file. Want er zijn twee rijstroken dicht. Het is voor de rest een vrij normale avondspits. Dus zelfs iets minder druk. Met nu 60 files, 200 kilometer. Op de A7 Groningen naar Herenveen is wat op de weg gevallen tussen Drachten en Tijnje. 4 kilometer file is het gevolg. Bij Amsterdam is het verder heel druk op de ring van Amsterdam. De langste file staat tussen Diemen en Sloten. 9 kilometer richting het noorden. De A50 arnhem oost tussen knoop het Grijzoord en knoop het Valburg 7 kilometer. Nou, daar heeft u de opvallendste file zo gehad. Het treinverkeer ligt stil tussen Tilburg en Oosterwijk. Er is daar een aanrijding geweest. En dat betekent voor treinreizigers meer dan een uur vertraging. Sparen in eigen hand via westlandutrechtbank.nl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 Vijf minuten over half zes. De hoofdverdachte van de vastgoedfraude, Jan van Vee, verscheen vandaag voor de rechter. Van Vee wordt ervan verdacht tientallen miljoenen te hebben verdiend aan dubieuze transacties met vastgoed van onder meer bouwfonds en Philips pensioenfonds. Verslaggever Lex Runderkamp bij de rechtbank. Lex, wat kreeg jij voor indruk vandaag van Van Vee? Ja, het is natuurlijk buitengewoon fascinerend om iemand die door het openbaar ministerie... al 3,5 jaar als een van de grootste ja, oplichters van Nederland wordt geschetst. De hoofdverdachte van de vastgoedfraude. Ja, volgens heel rustig, kalm, beheerst, gedreven aan een rechtbank... probeert uit te leggen dat iedereen het allemaal helemaal verkeerd ziet. Dat blijft een bijzonder beeld. Want wat hij heeft gedaan, dat hoorde volgens hem bij de cultuur van de vastgoedsector... Ja, hij heeft het eigenlijk uitgelegd dat het niet eens bij de cultuur hoorde, maar het, is gewoon, het was een zonder dat kon de vastgoedwereld in de jaren uh, 90 en begin 2000 niet bestaan. Uh, hij, hij zei, ik maakte altijd als directeur van het bouwfonds, meteen als ik een project begon, liet ik allerlei mensen, of een aantal mensen, liet ik gewoon rekeningen schrijven aan het bouwfonds waar ze helemaal niks voor gedaan hadden. Daarmee creëerde ik potjes onder de deelnemers in zo'n groot onroerend goed project, van waaruit ik heel snel betalingen kon doen. Waar ik niet zoveel uitleg over hoefde te geven. Dus waren bijvoorbeeld hele moeilijke betalingen. Het omkopen van personen. En dat wilde hij dan niet doen uh, via de betalingslijnen van het uh, bouwfonds uh, uh, zelf. Maar daar gebruikte hij dan tussenpersonen voor. En waarom hij dat deed, zei hij, was bijvoorbeeld omdat... als je iemand omkoopt in Nederland, is dat aftrekbaar van de belasting. De kosten die je daarvoor maakt, mag je echt aftrekken. Uh, en daar moet je natuurlijk ook wel uh, belasting over gaan betalen. Maar het is, door de Belastingdienst wordt dat gewoon heel sec bekeken. En ja, die uitleg wilde hij niet in de boeken terugvinden... van het ja, zeg maar chicere bouwfonds en later ABN AMRO. Hmm. En hij vond dus dat hij dat spel heel goed speelde, als ik jou zo hoor. Ja het was ook, hij zei ook van, ik, je moet me een beetje zien als een voetballer van, hij noemde Bayern München, uh, de trainer verdient misschien een half miljoen per jaar, maar de speler zelf wel tot 30 miljoen. En zo was ik zelf een hele goede vastgoedhandelaar. En ik had ook onderling uh, met de, de top van het bouwfonds afgesproken dat ik privé mocht bijverdienen. Want hij verdiende het zal maar zeggen, het armzalige 4,5 ton per jaar en een kleine deel van de winst van het bouwfonds. Dat vond hij weinig. En hij zei, ik wil in die tijd verdienen wat mij toekwam. En dus kreeg hij, zei hij, de vrijheid om via allerlei rekeningen ten koste van het bouwfonds zijn eigen portemonnee te vullen. Nou, apart wel dat hij dan Bayern München noemde. Had hij daar nog een, een verklaring voor, dat hij juist die club noemt? Nou, dat weet ik niet zeker. Maar ik, ik weet niet of hij daar ooit iets gedaan had, hoor. Maar hij gebruikte het voorbeeld. Hij vergeleek de vastgoedmarkt in Nederland van eind jaren 90... Uh, ja, heel veel met uh, het voetbal van een aantal jaren geleden. Geld kon niet op. Hij zei... Ik, eigenlijk was ik zelf, zegt hij, letterlijk een, nog maar een kleine kruimeldief... noemde hij zichzelf even. Als ik het vergeleek met vrije jongens in de vastgoedmarkt... die soms per project honderden miljoenen uh, gulders in die tijd nog verdienden... of euro's in begin jaren 2000... En ja, dat, was, daar was, dat was die cultuur waar jij het net over had... en die werd door iedereen geaccepteerd. Hij zegt, ik begrijp wel dat uh, inmiddels de wereld veranderd is... en dat het nu niet meer kan, maar in die tijd was het heel normaal. En justitie heeft al vele miljoenen van deze kleine kruimeldief uh, gekregen. Wat, wat staat er nu nog te wachten? Hij nou ja, heeft dus inderdaad 70 miljoen heeft hij, uh, als een deal al terugbetaald. En uh, ja, de maximale uh, gevangenisstraf die hij kan krijgen... kan oplopen tot nou, ver boven de uh, 12, 13 jaar. Maar dat gaat nog wel, deze rechtszaak is wat de, hem betreft vandaag hier begonnen. En dat gaat nog wel een tijdje duren. Lex Wunderkamp, dank je wel, vanuit uh, Amsterdam. Op 1 juni krijgt Nederland een puntenrijbewijs. Wie twee keer met alcohol of met drugs in het bloed achter het stuur kruipt... en wordt gepakt, is zijn rijbewijs kwijt. In veel andere landen is er al jaren zo'n puntensysteem. Neem Duitsland. Correspondent Tim de Wit. Tim, sinds wanneer werken de Duitsers met zo'n puntensysteem? Ja, in Duitsland bestaat het eigenlijk al sinds 1974, dus ja, de meeste Duitsers weten niet beter. In sommige deelstaten bestaat het zelfs al 50 jaar. Kortom, een compleet ingeburgerd systeem hier. Ja, in, de ja, in de Volksmond noemen Duitsers het systeem trouwens punten in Flensburg. Dat zijn dus die strafpunten die je krijgt. En dit is vernoemd naar de stad waar het kantoor staat dat alle strafpunten voor automobilisten registreert. Oké, okay, hoe werkt het precies? Hoe kom je aan je punt? Nou, bij verschillende verkeersovertredingen kan je van 1 tot 7 punten halen. Als je bijvoorbeeld 20 kilometer te hard rijdt op de snelweg, krijg je een boete en 1 strafpunt. Maar rijd je en door rood licht en met iets te veel alcohol op en veroorzaak je dan ook nog een ongeluk, dan krijg je er meteen 7. En in Duitsland werkt het zo dat wanneer iemand 18 punten heeft, het rijbewijs wordt ingenomen. Maar vanaf 14 punten krijgt een bestuurder al een verplichte, strenge cursus verkeersveiligheid om uit te zoeken waarom iemand zoveel verkeersovertredingen begaat. Kijk naar het aantal mensen wat achter ze dit in Duitsland. Hoeveel hebben er dan van dat soort strafpunten? Nou, in totaal hebben 60 miljoen Duitsers een rijbewijs. En daarvan hebben er 9 miljoen één of meerdere punten. Dat is dus ongeveer 15 procent. En jaarlijks moeten 4.500 Duitsers hun rijbewijs inleveren... omdat ze op 18 punten terecht zijn gekomen. Dus relatief gezien valt dat mee. Hmm. Zijn ze tevreden met het systeem? Ja, ik heb even gebeld met de Duitse ANWB, de ADAC, en daar zijn ze ervan overtuigd dat het werkt en dat het zeker tot minder verkeersdoden heeft geleid. Het alleen maar verhogen van boetes is volgens de ADAC nooit de oplossing. Dat, uh, dit systeem is juist een hele goede extra manier om iemand op zijn of haar verantwoordelijkheid te wijzen. Ja, er zijn wel wat klachten over de bureaucratie en de soms wat onoverzichtelijke manier van punten uitdelen, maar over het algemeen hoor je niemand in Duitsland over het afschaffen van het systeem. Van Duitsland naar Nederland dus zo. Ja. ja, want meegeluisterd heeft Michael van der Maas van Veilig Verkeer Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat vindt u van het systeem zoals dat nu in Nederland ingevoerd gaat worden? Ja, wij zijn toch een beetje teleurgesteld dat de minister kiest voor zo'n hele beperkte aanpak van het puntenrijbewijs. Veilig Verkeer Nederland pleit al een hele tijd voor een puntenrijbewijs voor iedereen. Dat ook wat breder is. En eigenlijk naar voorbeeld van het Duitse model... Want drugs en alcohol, u zegt er moet ook nog voor andere dingen straf uitgedeeld kunnen worden, voor voor slecht rijgedrag. Ja. Uh, op zich is het natuurlijk zeg maar, heel goed dat er een, in ieder geval een begin, laten we dat dan hopen, gemaakt wordt met drugs en alcohol. Maar we willen natuurlijk eigenlijk veel meer aanpakken. En dan praten we met name over uh, zeg maar het, het asociale gedrag wat je ziet. En uh, we hebben natuurlijk ook heel veel mensen die regelmatig heel veel hele kleine overtredingen plegen. En ja, die zouden natuurlijk ook via zo'n puntenrijbewijs uh, kunnen aanpakken. En dat gebeurt niet omdat dat uh, te veel bureaucratie met zich mee zou brengen, te veel administratieve rompslomp. Kunt u daarin komen? Nou, niet helemaal, omdat natuurlijk een deel van die registratie al bestaat. Op het moment dat je nu een vrij forse snelheidsovertreding begaat... wordt het ook geregistreerd. En dan zal officier van justitie bij een volgende keer... ook rekening houden met de geschiedenis. Dus um, helemaal begrijpen doe ik dat argument niet. En wat zit er dan achter? Um, ja, dat is altijd heel moeilijk te doorgronden. Uh, wij vinden het gewoon alleen jammer dat de minister uh, toch kiest voor dit beperkte systeem. Um, dus ja, is dat zo moeilijk te doorgronden? Nou ja, er kunnen natuurlijk allerlei andere redenen zijn die wij niet kennen. Ik doe het even met de brief zoals de minister die nu geschreven heeft. En uh, ja, wij willen het eigenlijk liever zien vanuit veiligheid in Nederland dat uh, de verkeersveiligheid gediend wordt met een wat bredere aanpak van het gedrag. Want als je even kijkt naar uh, drugs en alcohol, het gebruik, hoeveel verkeersongelukken ontstaan er als gevolg daarvan? Nou, ik heb begrepen, maar dat, die cijfers niet zijn zo snel even niet bij de hand dat ongeveer 10% van de ongevallen daardoor zou ontstaan. Nou, dat is altijd nog een behoorlijk aantal wat je daarmee aanpakt. Maar er zijn natuurlijk veel meer uh, factoren die leiden tot ongevallen. En dan hebben we het over uh, het bumperkleven, te hard rijden, ook de afleiding onderweg. En dat soort dingen zou je dus heel goed kunnen aanpakken met dat puntenrijbewijs. En dan zou je toch veel meer verkeersslachtoffers kunnen voorkomen nog. U hoopt dus dat dat uiteindelijk ook nog in dat uh, puntenrijbewijs terechtkomt. Michael van der Maas van Verke Veilig Verkeer Nederland. Ik dank u wel voor uw reactie. De tijd tikt voor Victor Muller. De Nederlander moet snel een oplossing vinden voordat zijn saap ten onder gaat. Verkeersinformatie, René Passet. Hoop ik. Vier kilometer. Niet Wacht we... even René, uh, overnieuw. Overnieuw. 4 vier kilometers. <laughs> Begin maar even opnieuw. Nou, dat ging over de 1 Lucella, <laughs> uh, Amsterdam-Amersfoort. Daar is een ongeluk gebeurd bij Muiden. Er zat vier kilometer dus, want twee rijstroken zijn er dicht... Voor de rest is het toch een vrij normale avondspits, hoor. Met de meeste files in de Randstad. In Groningen, Groningen of op... Nee, Friesland eigenlijk, de A7, Groningen en Herenveen. Heerenveen. Daar ligt wat op de weg tussen Drachten en Tijnje. Het is goed voor 4 kilometer file. En verder is het wat drukker op de ring van Amsterdam, op de A10. Vooral tussen Diemen en Sloten, 9 kilometer. Het treinverkeer ligt stil voorlopig tussen Tilburg en Oosterwijk. Daar is een aanrijding geweest. En dat betekent meer dan een uur, vertra meer dan een uur vertraging. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Friet is friet, zou ik denken, maar niet in Brugge. In deze Vlaamse stad is sinds kort een snackbar geopend... met luxe friet en andere chique snacks. Aan de lijn hebben we Johan Baudringuien. directeur van G. Vincent. Of moet ik zeggen, J. Vincent. Ja, de... Dus in België wordt meestal Che Vincent uitgesproken, maar uh, ja, in het buitenland Engels en ook in Nederland, denk ik, zul je Che Vincent uitspreken. Zeg ik toch Che Vincent, want we hebben het over luxe friet. Wat is er mis met het gewone Vlaamse frietkot? Um, er is eigenlijk niks mis met, met uh, het, het Vlaamse frietkot. Uh, we hadden gewoon het, uh, een idee dat uh, van Vincent uitkomt. Toen hij jong was, heeft hij uh, in een frituur gewerkt. Uh, jullie noemen dat cafetaria, en dat is in zijn hoofd blijvend dwalen dat hij een eigen frituur wou en uh, zelfs een frituurketen. En toen hij daar verder op ging, dacht hij, waarom proberen we niet de kwaliteit van de producten naar, de, naar omhoog te brengen en op die manier niet alleen de friet, maar ook de snacks steeds naar de beste kwaliteit te zoeken. Maar wat is dan de luxe friet, om daarmee te beginnen? Um, Wel, de luxe friet, het zijn dus verse frieten, dus verse aardappelen gesneden die uh, voorgebakken en uh, een tweede keer gebakken worden. Dus uh, dat, dat is al uh, een, een verschil met uh, sommige mensen die gewoon met die uh, vriesfriet in, uh, werken. Maar een beetje, uh, frietbakker doet dat toch sowieso al uh, twee keer en met uh, behoorlijk goede aardappelen? Ja, in, inderdaad, ja. Uh, dus het gaat niet alleen over de Luxe friet op zich, maar ook bij alle snacks uh, hebben we gezocht uh, naar een beperkt assortiment, maar steeds met uh, een, een betere kwaliteit van de producten. Ja, wat is dan een chique frikandel? Een uh, chicken uh, <laughs> frikandel. Uh, hebben we ze dus, uh, uitgemeten dus om de verhouding van vlees en uh, kip. Ik zal het voorbeeld geven van de kipnuggets. Uh, die gaan gemiddeld aan 30-35% kipvlees uh, door in de handel. Bij ons is dat 100% kipfilet die erin zit. Dus je hebt volledig uh, echt uh, kippenvlees. Dat is goed nieuws voor de frikandel. En de coquette kroket? Een kroket-kroket is inderdaad ook zo, dus daarin hebben we gekozen om uh, een product te kiezen die in plaats van uh, draadjesvlees naar blokjesvlees gaat, waardoor je meer vlees in, uh, in de kroket hebt. Het ja. is wel een uh, gezonde snack tegelijkertijd? Het is ook een gezonde snack. Dus, uh, in België heeft, heeft men nog steeds de gewoonte van uh, in dierlijk vet te bakken. En Wij hebben gekozen dus naar uh, de laatste generatie uh, plantaardige vetten dat je inderdaad met uh, onverzadigde vetzuren zit en uh, gezonder uh, bakt en een gezonder product aflevert. Komt toch de vraag van de Nederlander, wat kost dat? Meer wat dan een normaal frietje? Ja, uh, een normaal frietje varieert bij ons tussen uh, een klein, medium en groot pakje tussen 1,60 euro en 2,80 euro. Dat is eigenlijk niet uh, duurder dan uh, de omliggende frituren uh, bij ons. Hmm. En een berenlul? Dat is een product dat wij in niet kennen. Dus daar hoeven we niet voor naar Brugge te rijden? Daarvoor hoef je niet te komen, nee. Maar je kan wel voor uh, garnaalkroketten komen die uh, met uh, uh, grijze garnaal gemaakt zijn. En andere producten waar we echt uh, ons best gedaan hebben om dus uh, een, een hoge kwaliteit te leveren. We krijgen er honger van. Che Vincent, ik dank u hartelijk. Mm. Graag gedaan. Tim, ik zou zeggen, jij hup op weg oh, na, de de af, af, ja, de van. na de uitzending op naar Brugge. De grote held van Zweden, Victor Muller, dreigt bij Saab van zijn voetstuk te vallen. Aanvankelijk werd hij bejubeld als redder van het Zweedse autobedrijf... maar in Zweden twijfelen ze inmiddels ernstig aan hem. Nu ook een deal met het Chinese bedrijf Houtai is mislukt. Wim Oud autojournalist, kent Muller al lange tijd. Goedemiddag, Wim. Goedemiddag. Ja, opnieuw is een ja, reddingspoging van Saab door Muller mislukt. Wa waar komt dat door? Nou, het is natuurlijk zo dat het bedrijf in, in hele grote financiële problemen zit. Aan de andere kant is Muller een man die elke keer weer uit de as reist als, als persoon, als, als redder van een bedrijf. En hij heeft toch aanvankelijk in, in China een, een onderneming gevonden, een fabrikant gevonden waar niemand ooit van gehoord had, of bijna niet van gehoord had... die daar toch geld in wilde steken. Maar uh, intern in dat bedrijf uh, was men het niet zo eens met zijn strategie... en ging het plannetje weer niet door. Uh, dus dan zou je denken, nu is het afgelopen. Maar uh, wees niet verbaasd als Muller binnenkort... toch weer een andere uh, konijn uit de hoek te, tovert... om de zaak toch te redden. Want hij is ontzettend ambitieus en hij gaat voor zijn doel. En hij zit weer in het vliegtuig dus, als ik jou goed begrijp. En hij zit nu nog in China, maar zit in het vliegtuig. Want hij heeft volgende week geloof ik ook een aandeelhoudersvergadering. En daar moet hij ook weer het een en ander uit, uh, uitleggen. De man heeft een... Ongelooflijke drive, een enorme werklust. En uh, hij is enerzijds is hij uh, uh, natuurlijk heel ambitieus en inventief en creatief. Hij is ook heel erg ijdel, want hij wil wel de wereld laten zien wat hij kan. Ja, en, en hij slaagt er elke keer in wel om geld weer los te peuteren. Uh, zoals je zegt, elke keer reist hij weer uit zijn as. Wat heeft hij dat hem dat toch steeds lukt? Oké, okay, nu, niet, nu niet in China, maar vaak lukt het hem ook wel. Nou, hij heeft niet alleen enorme overredingskracht... om, om mensen te enthousiasmeren voor zijn ideeën... maar hij kent het product waar hij mee bezig is door en door. Het is een automan, hij weet precies wat hij wil. Ik heb hem in Genève op de autotentoonstelling nog gesproken in een interview. En dan sta hij versteld hoe deze man... terwijl hij vorig jaar dit bedrijf overnam, precies weet wat voor technieken die nodig heeft, hoeveel geld die nodig heeft... waar wat gedaan moet worden, hoe het, het merk imago opgekrikt kan worden. Uh, en dat met zijn doorzettingsvermogen... Dat, dan krijg je mensen wel over de streep op een gegeven moment. Ja, maar zit die dingen niet af en toe ook een beetje te groot? Is dat niet zijn zwakke plek? Dat is tegelijkertijd ook zo'n zwakke plek. De ijdelheid die, die heeft dan een beetje de overhand. En dan, uh, ja, dan gaat hij te ambitieuze zaak aan. Dat is een paar jaar geleden gebeurd met, uh, met een Formule 1 avontuur. Hij zag het heel goed dat Formule 1 enorme bijdrage kan leveren... aan, uh, aan een beeldvorming rond het merk, aan het image. Maar daar heb je geld voor nodig en technische middelen. En die ontbraken hem. En daarmee heeft hij zijn hand overspeeld. En uh, we hopen dan maar dat dat nu deze keer niet het geval is, want uh, Saab is natuurlijk een kleine speler... maar toch een miljoenenbedrijf waar uh, veel geld in omgaat... en wat ook heel veel geld nodig heeft. Want die 150 miljoen die hem nu door de Chinezen de neus is geboord, die heeft hij eigenlijk heel hard nodig om de komende weken toch te overleven. En, en uh, hebben de Chinezen terecht besloten om, om niet te betalen uiteindelijk... om niet met hem in zee te gaan? Kan jij dat beoordelen, waar, waar dat verschil van mening tussen zat? Uh, dat kan ik niet zeggen, want nogmaals, het is een, een vrij onbekend bedrijf. Uh, uh, ze zijn uh, op de ranglijst van de dertig grootste Chinese autoproducenten... en verkopers in uh, ter plaatse nummer 29. Ze zeggen dat ze 350.000 auto's per jaar kunnen maken... maar ze hebben er vorig jaar maar 80.000 gemaakt en verkocht. Uh, ik denk dat daar intern wat onenigheid is ontstaan. Het is een autofabrikant die deel uitmaakt van een grotere uh, holding... waar ze ook uh, chemiebedrijven, papierindustrie... Uh, de telecommunicatie en dat uh, toch uh, andere krachten in het bedrijf hebben gezegd: jongens, dat gaan we niet doen, want uh, dat is te onzeker. Ja, en het bericht is nu dat er gepraat gaat worden met bijvoorbeeld Great Wall Motor Group. dat is dan weer een nieuwe partij om, om, om daar geld van te krijgen. Maar die zegt bijvoorbeeld: ja, wij weten van niks. Hoe, hoe zit dat? Nee, dat is uh, inderdaad waar. En ook, ook uh, Shanghai Automotive en, en nog een paar partijen... Uh, die namen zijn ook gevallen en die hebben dat ontkend. En uh, ook dat is misschien weer typisch voor Muller. Hij heeft contact met mensen daar die gezegd hebben... oké, okay, we gaan afspraken maken. Maar dat de top van, het, van die bedrijven officieel nog geen gesprek met hem hebben gehad... en dan zeggen, ja, wij, wij zijn niet in onderhandeling. Dus hij, loopt, uh, altijd, hij denkt en loopt altijd sneller dan de werkelijkheid om hem heen. levert dat vaak wat op of juist niet? Nou, hij heeft in het verleden heeft hij bewezen met uh, Mac Record bijvoorbeeld... het kledingmerk, daar heeft hij uh, geld en energie in gestoken. Het sleepbedrijf Wijsmuller, uh, offshorebedrijf Heeren. Maar afijn, in die wereld heeft hij toch uh, een twintig jaar lang... Uh, heel succesvol geopereerd en, uh, en ook uh, de doelstellingen bereikt. De auto-industrie is uh, toch een, een, misschien een maatje te groot. Uh, er gaat veel meer geld in om en de marges die zijn kleiner. Uh, een autofabrikant, als hij iets meer auto's verkoopt dan... Dan is het meteen dikke winst en worden er iets minder auto's geproduceerd en verkocht, dan is het meteen rode cijfers. En uh, het, het gaat toch om uh, kapitaalsintensieve uh, productiebedrijven met enorme gereedschappen en uh, machines die je nodig hebt. Uh, de auto's zelf zijn ook uh, dure en kostbare producten. De ontwikkeling van een nieuwe auto kost, uh, kost honderden miljoenen uh, en, en dat kan je op een gegeven moment boven het hoofd groeien. Maar goed, zoals je al zei, voorlopig geeft Victor Muller het nog niet op. Maar moeilijk is het wel voor hem. Wim Uitwerenink, ik dank je wel. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. In Nederland is vorig jaar voor ruim 16 miljoen euro aan fraude ontdekt. Het Reformatorisch Dagblad heeft het bedrag uit het jaarverslag van de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst, de SIOT. Het gaat om 16 miljoen aan belastingontduiking en fraude met uitkeringen en premies. En de dienst heeft vorig jaar ruim 100 verdachten en 15 verdachte bedrijven bij het OM aangegeven. Onder de verdachten zijn tuinders in Noord-Brabant en Limburg. Het zijn volgens de krant grote leveranciers van aardbeien, frambozen, asperges en ook champignons. Nederlanders met een tweede huis in Frankrijk, waar ze niet permanent wonen... moeten daarover binnenkort een nationale belasting gaan betalen. De correspondent van NRC meldt dat het Franse ministerie van Financiën... daarover een voorstel voor een soort huurwaardeforfait heeft uitgewerkt. Gemiddeld zou het gaan om ongeveer 500 euro per jaar. De buitenlandse eigenaren betalen al wel twee lokale Franse belastingen. De redenering van de Franse regering is dat de eigenaren wel genieten van overheidsdiensten... zoals bijvoorbeeld de wegen, maar dat ze daar niet aan mee betalen... In totaal gaat het om 360.000 huizen. Hoeveel Nederlanders een tweede huis in Frankrijk hebben, is alleen bekend bij de Belastingdienst. De schattingen lopen volgens NRC uiteen van 6.000 tot 50.000 Nederlanders. Op de voorpagina van het parool een foto van de eerste Amsterdamse politiekids. Daarop is te zien hoe politiecommissaris Verzeilbergen bij kinderen de eet afneemt. In totaal zijn er 60 politiekids geïnstalleerd. Ze zijn tussen de 7 en 10 jaar oud en gaan één keer per maand de straat op. Ze kunnen waarschuwen tegen zakkenrollers, hondenpoepzakjes uitdelen of hardrijders tot de orde roepen. Op straat worden ze begeleid door buurtregisseur Druppers in Amsterdam Oost. Hij is de bedenker van de politiekids. Het is volgens hem een manier om een positief verband met de politie op te bouwen. Na de zomer gaat er in een andere Amsterdamse wijk nog een kidsteam aan de slag. De zevenjarige Dennis wil als eerste het fietsen op de stoep aanpakken. Boeven vangen, dat vindt hij nog een beetje eng. De provincie Friesland moet de afvalverbrandingsoven in Harlingen tijdelijk laten stilleggen. Daarvoor pleiten volgens de Friese kranten de gemeente en de provinciale SP. Aanleiding is de gele rookwolk die begin april door de oven werd uitgestoten. De wolk bleek een mengsel van zoutzuur, zwaveldioxide en stikstofdioxide. Volgens de Leeuwarder Courant werd de gele wolk tijdens een roerige raadsvergadering een serieuze inbreuk op de volksgezondheid genoemd. De, de fracties van Frisse Wind en SP vinden dat het college energieker had moeten reageren. De partijen zien het incident als een bewijs dat de Omrin... dat is de exploitant van de afvaloven, zijn zaakjes niet op orde heeft. We kennen natuurlijk het kunstwerk van Wim T. Schippers. De pindakaasvloer waar onlangs nog een bezoeker twee voetafdrukken achterliet, nadat hij er per ongeluk op was gaan staan. De, de kunstenaars Sam en Menno hebben volgens het Fries Dagblad een nieuw fenomeen bedacht. De twee willen weten of stukjes oude pizza ook tot kunst kunnen worden verheven. Onder het motto je bent pas kunstenaar als je werk in een museum hangt hebben Sam en Menno in zeven musea een klein doorzichtig doosje met een stukje verdroogde pizza verstopt. Het gemeentemuseum in Den Haag en het Amsterdam Rijksmuseum hebben de pizzakunst inmiddels ontdekt en ook verwijderd. Ze noemen het weliswaar een aardige actie... maar vinden oude pizza toch niet helemaal in hun museum passen. Het Centraal Museum in Utrecht spreekt van een hilarische actie. Daar blijft het doosje met de uitgedroogde pizza voorlopig gewoon staan. Kunst die ik niet begrijp. Hoeft niet, je moet er gewoon van genieten Tim. Oké. Okay.